Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Ho, ho. Door al negens met het NOS-journaal. Een hoogbejaard echtpaar is gisteravond laat in hun huis in Huissen... in Gelderland overvallen door twee personen. De man van 85 werd geslagen en geschopt. Zijn vrouw van 84 werd met een wapen bedreigd. De daders gingen na de overval vandoor met onder meer geld. In de binnenstad van Venlo is veel politie op de been... vanwege wat wordt genoemd een dreigende situatie... Op Twitter meldt de politie dat er zwaar bewapende agenten in het centrum staan... vanwege een conflict in de criminele sfeer. De politie van Venlo wil er verder niets over kwijt. Volgens omwonenden staat de politie er al sinds vannacht drie uur... met onder meer een ME-bus. In Drenthe heeft de politie gisteravond acht mensen uit een weiland gehaald. Dat gebeurde in Koekangen. De groep was daar op eigen houtje gaan graven bij de boerderij... waar in 1992 Willeke Dost verdween. Ze hadden het vermoeden dat Willeke, die toen 15 jaar was... daar destijds is begraven. De politie had daar in november ook al gezocht, maar niets gevonden. Volgens een politiewoordvoerder worden de acht verdacht van vernieling... of anders erfvredebreuk. De Franse krant Le Monde heeft zijn lezers excuses aangeboden... voor de cover van de zaterdagbijlagen. Daarop staat een foto van president Macron... Met over zijn Colbert een foto van een gele hesjesprotest in Parijs. De kleuren zijn rood, wit en zwart. Volgens Le Monde heeft die afbeelding geleid tot kritiek van bepaalde lezers. De hoofdredactie zegt excuses aan te bieden aan iedereen die zich gechoqueerd voelt... maar dat de verwijten aan hun adres onterecht zijn. Hoe die verwijten luiden, wordt niet vermeld. Op Twitter heeft iemand naast de foto van Macron een foto van Adolf Hitler geplaatst... die destijds in dezelfde stijl is gemaakt en met dezelfde kleuren. Rood, wit en zwart. Het weer, het is bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Een graad of 10 is het. Tijdens de jaarwisseling vannacht blijft het bewolkt, kan er wat motregen vallen. De eerste dag van het nieuwe jaar begint grijs met wat motregen... maar in de loop van de dag klaart het vanuit het noorden op en het blijft zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 als je niet voorzichtig bent. Je hoeft dat maar één keer mee te maken. En je kunt geen vuurwerk meer zien. Vuurwerk, wees er voorzichtig mee. ZFM ho, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM. Met Men Nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. Even na twee uur Zandvoort een hele middag En welkom op deze regenachtige zaterdagmiddag. Vies weer buiten, Gadverdarry. Maar goed, we zitten lekker binnen aan de Tolweg. Tina met drie uur lang Zandvoort op een zaterdag. En hij is weer terug uit Spanje. Lekker kleurtje gekregen, Albert Jan. Goedemiddag. Mooi rood, hou je zeggen. Mooi rood. Ja, ja. mooi rood. Ja. Wil je het zien? zvm <lacht> <lacht> Ja, en Sean in België, die kijkt ook alweer. Dus uh, Sean, bij deze, uh, hij is er weer en heeft alleen een rood kleurtje gekregen. Goed Rob, ik ben er weer. Ja, gelukkig. Ja, en uh, ik val met de neus in de boter... want dit is de laatste uitzending van het jaar. Ja, wat gaan we dan doen altijd? Nou, traditioneel, uh, luisteraars en kijkers, kan ik weer zeggen... Uh, we gaan natuurlijk uh, traditioneel onze laatste uitzending... Gaan we in, uh, hebben we, is er, de jaaroverzicht is samengesteld door de Zandvoortse Courant. En in nauwe over, samenwerking met de Zandvoortse, Zandvoortse Courant, uh, gaan we natuurlijk uh, de komende drie uur uh, stilstaan... bij het afgelopen jaar 2018... Nou, als je snel kan rekenen... we gaan drie uur uitzending doen. We hebben twaalf maanden, dus dat worden vier per uur. Dus uh, er wordt veel gepraat, maar jij gelukkig uh, regelt de muziek erop. Doe ik. Oké. Okay. We proberen natuurlijk wel uh, de standaard onderwerpen uh, uh, aan te kaarten... en met name natuurlijk de evenementenagenda rond de klok van half vier. Want uh, in het centrum van Zandvoort is de ijsbaan natuurlijk uh, in een volle gang... en uh, vanmiddag uh, is er zelfs een, een wandelende uh, winterwonderland muziekband... En die loopt een lekkere kerst... of tenminste kerst- en nieuwjaarsliedjes te spelen... in het centrum van Zandvoort. Dus het is erg gezellig in het centrum van Zandvoort. Mede namens de ijsbaan. En natuurlijk vanmiddag met de wandelbende... wintermuziekband. Tot vijf uur. Evenementenagenda had ik al gezegd. Rond de klok van half vier. Want naarmate het jaar einde dichterbij komt... zijn er nog een aantal evenementen... die uiteraard uw aandacht verdienen. Nou, je zei het altijd een beetje grijs-grauw-griebesweer. Maar uh, blijft het zo, wordt het beter. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het gedicht van de week. Uh, ik ja, ben... ben je eruit? Nou, ik ben er eigenlijk niet uit, maar dat moeten we wel even overleggen. Want het, moet, het zal een combinatie worden van uh, lokale radio maken en muziek en uh, inwoner van Zandvoorts. Uh, ik ben er nog niet helemaal uit, maar jij mag straks uh, de keuze maken. Gedicht van het jaar kan ik dan wel zeggen rond de klok van kwart voor vijf. Uh, verder wellicht nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, de nieuwjaarsrecepties staan ook weer te trappelen om te beginnen, ook daar komen we uitvoerig in terug. Uh, tussendoor kijken we natuurlijk even naar uh, schaatsen... want de NK-afstanden worden momenteel verreden. Wellicht dat we daar ook nog even op terugkomen. Maar de hoofdmoot deze uitzending is, zoals gezegd... het jaaroverzicht 2018 van Zandvoort. En er is wat gebeurd, hoor. Zo is dat. En oh. uh, uiteraard ook nog uh, tijd voor zo nu en dan een plaatje. Zo ja. tussendoor, hè? Het jaaroverzicht en de rest van het nieuws. Je hoort het allemaal vanmiddag tussen 2 en 5 bij Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen goedemiddag. En de voornaam blonds hoor je nu met WhatsApp. dan een, een smartphone hebt, uh, Albert-Jan... heb je vast wel WhatsApp erop uh, zitten. Yep, WhatsApp. Ja, en dit was uh, WhatsApp. <laughs> dus uh, ja, bijna hetzelfde. Maar uh, daar hebben ze natuurlijk wel vandaan, hè, die naam uh, van die app. Dankjewel, Cor, voor de tip. Je de single van De Four Non Blancs. We dadelijk gaan doen het uh, eerste gedeelte van het jaaroverzicht. En dan hebben we het over de maanden januari en februari 2018. Maar eerst nog even deze van Clean Bennett. Hier is Rather Be.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 Het beginplaatje voor Clean Bandits. Samen met Jess Clean, de The Rather Be op de zaterdagmiddag. En de maandagmiddag als je trouwens naar de herhaling van dit programma luistert. En dan is het 31 december en is het de volgende dag januari. En dan hebben we het over januari 2019. Maar hoe was het in januari 2018, Albert-Jan? Circa 3500 deelnemers namen deel aan het traditionele nieuwjaarsduik van Zandvoort. Door de harde wind en de hoge golven mochten de enthousiastelingen van de organisatie en de Zandvoortse reddingsbrigade niet, de, niet te ver de zee in, die een temperatuur had van circa 7 graden. Voor de raadsverkiezingen op 21 maart melden zich naast de zeven al bekende partijen ook GroenLinks en PVV zich om een plaatsje in de Zandvoortse Raad te veroveren. Veel inwoners waren naar de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie in het strandpaviljoen De Haven van Zandvoort gekomen om elkaar de beste wensen toe te wensen voor het komende jaar. In zijn toespraak gaf burgemeester Niek Meijer aan... respecteer elkaars mening, voer discussies... maar ga niet roepen vanaf de zijlijn. Verder was hij optimistisch over de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Bij de eerste storm in 2018 met een windkracht 9 en een springtij... kwam de zee flink hoog. De brandweer had het druk om de stormravage in goede banen te leiden. De tweede westerstorm op 18 januari was heviger... en had veel meer materiële schade. Gelukkig viel er, er nergens gewonden. Om de ambitieuze plannen voor de entree van Zandvoort te verwezenlijken zal de uh, erfpacht van de panden aan de passage niet meer worden verlengd. De grond moet op 29 januari 2019 schoon opgeleverd worden. De passageondernemers uh, geven aan het er niet eens mee te zijn... en zullen tegengas gaan geven. De inzet van het platform Rust aan de Kust... een nieuw samenwerkingsverband met van een aantal Haarlemse organisaties was en is opgericht om een eventuele komst van de Formule 1-races op circuit Zandvoort te voorkomen. Ze wilden geluidsoverlast van het circuit juist terugdringen. Tijdens de RECO-nieuwjaarsrace uh, op het circuit Zandvoort reden niet alleen auto's hun rondjes... maar fietsten ook 57 mountainbikers geruisloos langs de uh, racepiste en door het middenterrein van het circuit. De nieuwbouw op het Raadhuisplein ging van start... en ontwikkelaar LJ Rinkel BV gaat behalve het hoekpand aan de Kerkplein... Renoveren, maar ook een groot deel van de nieuwbouwen op het plein realiseren. Strandpaviljoen Ayuma verhuizen van het zuiderstrand naar het noordstrand aan de boulevard Bernard, nummertje 24. Het verzoek van Stichting Natuurbelang om de bomenkap in de Amsterdamse waterleidingduiden te verbieden, omdat beschermende dieren de kap niet zouden overleven, werd door de voorzieningsrechter afgewezen. Na jaren onder de vlag van de gemeente te hebben geopereerd... nam het nieuwe bestuur samen met directeur Hilly Jansen het heft in eigen handen. Met de verzelfstandiging van het Zandvoortsmuseum... werd meteen het nieuwe programma gepresenteerd. Het zag er dynamisch uit. Om de autosporthistorie te bewaren richten drie autosportfanaten... waaronder Mark de Bruin, Michel Kalf en André Schonewolf... de stichting Nationaal Autosportmuseum op... om de eerste stap te gaan zetten voor een museum. Het is de Oranje Nassau-school opnieuw gelukt om het schoolbasketballentoernooi te winnen... en ze mochten de beker van de grote oren deze keer definitief meenemen. In Bernie's Bar Kitchen op het circuit presenteerde de VVV Zandvoort hun nieuwe naam, Zandvoort Marketing. Een nieuwe weg werd daarmee ingeslagen om Zandvoort als toeristisch dorp verder te promoten en nog bekender te maken. De 16-jarige Joël Omen werd met haar team... van de Haarlemse sportschool Karate Kenjamjoen Nederlands kampioen... in de categorie Dames onder de 18 jaar. Gaan we naar februari. Dorpsomroeper Gerard Kuipers kondigde aan... na een gesprek met burgemeester Meijer zijn ontslag. Een van de redenen was het stoppen van het Holland Casino Fonds... met de sponsoring van het Dorpsomroepersconcours. Hierdoor werd het ook onzeker of de editie in september zou doorgaan. Later bleek dat van niet... Stichting Democratie en Media, de burgemeester en zijn vrouw... en leerlingen van de Wim-Gertenbach-college... brachten op de Algemene Begraafplaats hun jaarlijkse eerbetoon... aan het graf van Wim-Gertenbach. Op 5 februari 1943 werd Gertenbach met nog 13 andere paroolmedewerkers... op de Leus der Heide gefusieerd. Ruud Sandbergen van de D66 trok zich terug uit de Vertrouwenscommissiekamer... nadat hij geheime informatie zou hebben gelekt. Het bedrijventerrein in Nieuw noord krijgt na 50 jaar... een andere inrichting en een betere uitstraling... Naast ruim 25.000 vierkante meter bedrijfsruimte... worden 15 woon- en werkunits koopwoningen op de kop van het AWZI-terrein... in de Curie-Driehoek, een sociale woningbouw op het Corodex-terrein, gerealiseerd. Na ruim 15 jaar kreeg de lokale Dune na een gesprek met PWN, de gemeente en Zandvoort eindelijk een officiële vergunning voor een 9 kilometer lange mountainbike-route... rondom de baan van het circuit en de duinen. De Kringloopwinkel en andere bedrijven op het Corodex terrein kregen van Woningstichting De Kei toestemming... om tot 1 oktober te mogen blijven staan. Daarna zouden ze moeten wijken voor de nieuwbouw... maar later in het jaar werd dat opnieuw uitgesteld. Door de veranderende wetgeving zag het ernaar uit... dat de plezierjacht in de Amsterdamse watertuinen eh, was toegestaan. Burgemeester en wethouder Amsterdam gaf na schriftelijke vragen duidelijk aan... dat het faunabeheer uitsluitend wordt uitgevoerd door professionals... in dienst van de stichting Waternet. De gemeente Zandvoort en 25 andere gemeenten in de metropoolregio Amsterdam... gaven aan om gezamenlijk over te gaan op aardgasvrije nieuwbouw. Zandvoort wil dat onder andere gaan realiseren... bij de nieuwbouw van het bedrijventerrein Nieuw Noord. De eerste art boulevard wintereditie in de Market Dome van het Centerpark trok met een gevarieerd kunstaanbod veel bezoekers. Het kindercarnaval in Theater Krocht was ook dit jaar weer een gezellig feestje. Een succesvol onderdeel en van de carnavalsmiddag was de Playback Show. De onofficiële wedstrijd, wie als eerste het zijn seizoensgebonden strandpaviljoen zou openen... werd gewonnen door strandpaviljoen Vogels. Een goede tweede was de dag later op 10 februari strandpaviljoen Meijer aan Zee. In een bedrijfspand aan de max Planckstraat werd een hennepkwekerij ontdekt... met in totaal 1200 hennepplanten. De stroom werd illegaal afgetapt. Amie Ouderenzorg, waaronder de wooncentra Huis in de Duinen en de AG Bodaan... Vallen, fuseerden met de stichting SHDH en gingen verder onder de naam Kennemer Hart. Na zes jaar nam Domino de TNO van der Linden afscheid van de protestantse gemeente Zandvoort. Van der Linden heeft een beroep van Harlingen aangenomen. Voor de tweede keer in één maand werd er in een appartement in de Hulsmanshof een hennepkwekerij ontmanteld. Ook hier werd de stroom illegaal afgetapt. Zandvoort kreeg twee nieuwe wijkagenten, Chantal Bunkers en Theo Achten. Han van der Schaik werd als coördinator van de Zandvoortse wijkagenten aangesteld. De langparkeerplaatsen op de camping De Branding kregen toestemming om tot eind 2018 te blijven staan. Daarna zullen ze na 50 jaar voorgoed het terrein moeten verlaten. En tot slot in februari 2018, met financiële middelen van de gemeente... de inzet van de vrijwilligers en het Rode Kruis en de medewerkers van de leerkrachten kunnen alle groepen 8 van de Zandvoortse basisscholen de EHBO-lessen volgen. Dankjewel, je Albert-Jan. Dat was het eerste gedeelte van het jaaroverzicht... in nauwe samenwerking met de Zandvoortse Courant. Januari en februari, ruim zes minuten lang nieuws, eh, Albert-Jan. Snel mag je even een slokje water nemen. Dank je. was dit een iets minder bekend plaatje, maar wel heel leuk. En vandaar ook gedraaid op de zaterdag en de maandag... van ZFM, je eigen lokale radio. Straks het weerbericht, maar eerst hebben we Beyoncé nog voor je. Het is gewoon een geweldige single, en vandaar dat we hem ook bijna helemaal draaiden. De single van uh, Beyoncé was dat, en Love on Tap. Drie, overal drie, nou eens zo naar buiten kijken. Albezjan is weer uh, een en al uh, ellende wat betreft het weer buiten. Nou, maar, maar toch moet ik zeggen dat december 2018 uh, de boeken ingaat als een wederom een hele zachte maand. De gemiddelde temperatuur kwam op Schiphol uit op 6,5 graden, terwijl 4 graden normaal is. Ook de laatste dagen van de maand zullen zacht verlopen... en de temperatuur rond 10 graden uitkomen. Allereerst vandaag, aan de noordflank van een krachtig hoge drukgebied Filou... trekt vandaag een frontaal systeem naar het oosten... behorende bij depressie Yvette. Het is dan ook bewolkt en vooral later op de dag... neemt de kans op wat lichte regen en motregen toe. De zuidwestenwind neemt flink in kracht toe en de temperatuur stijgt naar 11 graden. Morgen passeert er een volgend front. Het is dan wederom bewolkt met kans op wat lichte motregen. En met 9 tot 10 graden blijft het zacht. Maandag, oudejaarsdag, is het aanhoudend rustig onder de vleugels van het hoge druk. Het blijft bewolkt, maar soms schijnt ook even de zon. Het wordt opnieuw een graad of 9. Tijdens de jaarwisseling blijft het rustig en bewolkt met kans op vuurwerkmist. Rond middernacht is het een graad of 6 à 7. Het nieuwe jaar starten we dinsdag met opnieuw veel bewolking. Het blijft droog en het wordt 9 graden. Vanaf woensdag krijgen we weer af en toe de zon te zien... en bovendien gaat de temperaturen omlaag. Woensdag is het nog een graad of 8... en aan het eind van de week blijft het steken bij een graad of 5. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel, je wel, Voor de nieuwjaarsduikers... Wil ik eigenlijk wel weten wat de zeewatertemperatuur wordt aankomende dinsdag. Goed, dan. Die gaan we, we opzoeken. Toch? Zoeken we op, zoeken we op. Oké, okay, www.meteopagina.nl of www.ricoweer.nl voor meer weer. Dat was het weer. dan vier. Ja, want deze speciale editie van de nieuwjaarsduik dat gaat wel een hele mooie worden. Op 1 januari om 2 uur. Zeewatertemperatuur die verklappen we straks. Verderop, en uiteraard hebben we ook het jaaroverzicht... we gaan straks de maanden maart en april met je doornemen... maar eerst Veldhuis en camper. Ik ben altijd... de schouder... de troost in zekere zin... ze noemen mij wel... meer dan eens... hun hartsvriendin... ik ben altijd maar het broertje... waarmee ze praten kan... Maatje, een klankboord, maar nooit de geile man. Ik ben altijd de glijer, slik, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koele, ik doe alles voor mijn kick. Ik ben altijd maar de macho, de latino, de, de Nero.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 Dan Die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds blij. Oh, dat is juist van uh, Albert-Jan in het uh, weer, weerbericht van uh, Rico Weer. Met uh, de en nieuw krijgen we dus uh, droog uh, weer. Dus uh, lekkere vuurwerken, opsteken en dergelijke. En genieten natuurlijk van het uh, mooie siervuurwerk. Je hoorde erachter, uh, Veldhuis en Kemper. En ik wou dat ik jou was. Ben je er klaar voor, Albert-Jan? Maart 2018? Ja, we hebben even wat werkoverleg gehad. Hè? Ja. We geen twee maanden achter elkaar. Dat, uh, dat is een beetje veel. Dus we doen het nu per maand. Uh, maar wel twee maanden in het half jaar. We gaan nu terug naar maart 2018. Wethouder Gert-Jan Bluis presenteert de tweede versie... van de herinrichting van het Badhuisplein. De drie eigenaren, Condor Wessels, de gemeente en Holland Casino... zullen ieder zelf gaan bepalen welke architect zij nemen... om hun grondgebied te ontwikkelen. De standplaatshouders langs de, eh, bo, de, de Zandvoortse boulevard... willen van de mobiliteitseis af en wilden graag een vaste kiosk... Wethouder Gerard Kuipers kreeg van de raadscommissie opdracht om met de standplaatshouders hierover in gesprek te gaan. De Zandvoortse afdeling van het Rode Kruis ontving een nieuw, moderne en beter geoutilleerde bus. De nieuwe tentoonstelling van het Zandvoortsmuseum kreeg een bijzonder tintje met kunstwerken van China's grootste hedendaagse kunstenaar Reng Rong. Wie kent hem niet? Het jaar rond strandpaviljoen Talassa mocht de Gouden Green Key gaan voeren en werd gecertificeerd als duurzaam bedrijf in de recreatie- en vrije tijdsbranche en de zakelijke markt. Maaike Koper nam na 15 jaar afscheid van de Raad van Toezicht... van de Stichting Pluspunt Zandvoort. Ze kan zich hierdoor gaan richten op haar volgende uh, uitdaging... het lijsttrekkerschap van de P van de A van de gemeentelijke verkiezingen. Volklorenvereniging de, de Wurf vierde haar 70-jarig jubileum... met de toneelvereniging Kinderen aan Zee. De Zandvoortse KNRM verwelkomde een vrij vrouw vrouwelijke vrijwilligster... Anita Vossen. Ze wordt opgeleid tot opstapper, een functie aan boord... van, een, van de reddingsboot Annie, Annie Paulussen. Jan Lammers en zijn co equipe uh, Pier Guido van der Garde wonnen de laatste race van de Winter Endurance Kampioenschap, de VEBO Final 4. Plaatsgenoot Michel Tsiba veroverde bij de senioren de Nederlandse titel in het kunstrijden op de schaats. Het college en tientallen vrijwilligers hielpen in Zandvoort bij diverse projecten in het kader van de landelijke actie NL Doet. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen waren er twee lijsttrekkersdebatten gepland om met stellingen en de deelnemende partijen aan de tand te voelen. Twee maanden lang nam couturier en kunstenaar Mart Visser... de bovenste uh, etage van het raadhuis in beslag. Hij richtte het in naar zijn smaak... en toonde er zijn zomercollectie 2018 voor de verkoop. Het Zandvoortsmuseum werd met zijn overzichtstentoonstelling... tijdelijk omgedoopt tot het Mart Visser Museum. Met een donatie vervraaide de ruilwinkel van Sinkel de muren van de blauwe tram... met historische Zandvoortse afbeeldingen op grote fotopanelen. De uitkomsten van het rapport door Stichting Decemb Decentraal Bestuur... gaf aan dat de gemeenteraad op juiste gronden en in alle vrijheid... een beslissing over de ontwikkeling van het Watertorenplein... en de Watertoren heeft kunnen nemen. De ingediende plannen om het gebied vorm te geven... Ha, uh, was volgens het rapport voor alle drie architectenbureaus... een gelijk speelveld. Het werd een bijzondere verkiezingsuitslag... met als opvallend detail dat alle zittende partijen procentueel verloren. Oudere partij Zandvoort werd desondanks wederom de grootste... Queer en Amsterdam aan zee halen de eindstreep niet... en ook Sociaal Zandvoort keert niet meer terug in de raad. Het burgerinitiatief van een lang en beter hek in de Zuidduinen... om de hertenpopulatie binnen de Amsterdamse waterleiding te houden... werd gehonoreerd. Na 46 jaar besloten Meta en Rob dan... met hun Chinese restaurant Fongli in de Zeestraat te stoppen. En tot slot in maart 2018... bij de 12 kilometer run van de Zandvoortse queer die in het teken stond van de Fonds sport ging de Oegandese Joel Ayello als winnaar over de streep. Dankjewel, Bitan. Dat was maart 2018. Wederom in samenwerking uiteraard met de Zandvoortse Courant. Ook in maart is er weer heel wat gebeurd. Straks krijgen we nog in dit uur van Zandvoort op zaterdag... de maand april 2018. Maar eerst gaan we weer lekkere muziek draaien. Hè? Top 2000 tijd, hè? En dat hoor je ook aan de muziek die we vanmiddag uitgekozen hebben voor je. Waaronder deze single van Vitesse. Geniet van Rosaline. Can we see my... 1983 worden je Vitesse en Rosalyn. Ja, de zeewatertemperatuur op uh, 1 januari 2019 om twee uur s middags is een graadje of 6, uh, Dus uh, mm, best een koude, koude boel om uh, het zeewater in te ja, duiken. en dat ondanks het feit dat het toch een hoge drukgebied, Filou, uh, momenteel over uh, de Noordzee gaat. Dus lage temperatuur. Oké, okay, en dit is de meest gedraaide plaat Hola. in 2018. Me turn these words into a song them to sing along to when I'm gone, for them to sing along to when I'm gone, oh Lord, let me be the one to set them free, I will give them every part of me, you put my heart where everyone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 De meest gedraaide plaat in 2018 op de radio was dat Lost Frequencies en uh, Crazy. We zijn er weer toegekomen aan uh, april 2018. Op voorstel van fractievoorzitter de Oudere Partij Zandvoort, Jo Berendsen... werd Marcel van Dam als informateur aangesteld. Hij moest een breed gedragen raadsprogramma gaan inventariseren. Dorpsgenoot Petra van Elst uh, ruim, uh, ruimt iedere dag in het centrum Zwervel op... Als ondersteuning van haar mooie initiatief... hield burgemeester Nick Meijer haar een dagdeel. En tegen, tevens gaf hij haar een knijpercadeau. Bij een brand in een vakantiehuisje van op camping De Branding... was een dode te betreuren. Twee bekende uh, Zandvoorters namen afzonderlijk afscheid van hun werkring. Bij Fit stopte fysiotherapeut Frits van Loenen... en Martinet en Jan Aan een Brug... namen afscheid als leraar lichamelijke opvoeding... bij de Zandvoortse basisscholen. Bekend werd dat Center Parks in 2019 een volledige metamorfose zou ondergaan. De 300 huisjes gaan in particuliere handen over om vervolgens door Center Parks weer van een nieuwe eigenaren te worden gehuurd. Het zwembad krijgt een moderne uitstraling en de hotelkamers krijgen een upgrade. In de blauwe tram werd het derde plan voor de vernieuwing rond het Palace-gebied palace gepresenteerd. De belangstelling was zeer groot en gedeeltelijk positief. Echter waren er ook bedenkingen bij de omwonenden. De bedoeling is dat rond 2020 de eerste schot de grond ingaat. In het bijzijn van Nick Meijer, de burgemeester, werd aan de eigenaren Kostas en Liana Bampatsias van een restaurant Fixofenia de oorkonde van beste Griek van Nederland 2018-2019 uitgereikt. De Nederlandse vrouwen ijshockeyteam met de Zandvoortse Brit Wattel in de gelederen won een gouden medaille op het wereldkampioenschap. Hare Majesteit koning Maxima bracht een werkbezoek aan het MS-expertisecentrum van Nieuw Unicum. Aansluitend woonde zij, zij een congres bij van de Internationale MS-Federatie in het MS-expertisecentrum van Nieuw Unicum. Veel fietsers raakten in april gewond bij botsingen, onder andere een wielrenner op de busbaan van de boulevard Bernard en een jonge fietser op de Zandvoortselaan. Beide Beiden werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. oud Frits van Kaspel diende een petitie in... om te pleiten voor het behoud van een zelfstandig Zandvoort. Hij plaatste zijn schrijven ook integraal in de Zandvoortse Courant. Openbare basisschool De Duinroos legde een broemerkrans neer... bij de gedenksteen van hun geadopteerde vliegersmonument... in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Ook legden, zij legden de oudste leerlingen van de Hannie Schaftschool een krans bij het graf van Hanny Schaft op de erebegraafplaats in Bloemendaal. Met het plaatsen van een kunstbank op de boulevard... beschilderd door de leerlingen van groep 8 van de Zandvoortse basisscholen... opende wethouder Tonen de kinderkunstlijn 2018. De werkzaamheden voor de herinrichting van de Van Venema Plein zijn begonnen... met het dek van de parkeergarage onder het plein... de aansluiting met de boulevard en de trappen naar de burgemeester Van Venema Plein... De nieuwe kinderburgemeester Milou Lundstro opende na zijn installatie de Kinderspelen op Koningsdag. Met 300 Volkswagen, auto's en busjes uit diverse landen verliep de zesde vintage het zandvoortweekend vlekkeloos. Een zonovergoten en uitverkocht culinair rondje strand was een groot succes. De 320 deelnemers testen bij acht strandpaviljoens de hapjes en de wijnen. Tijdens de tweede informatiebijeenkomst van een nieuwe gemeenteraad reageerden veel raadsleden teleurgesteld op de opzet van de breedgedragen raadsprogramma van informateur Marcel van Dam. Optimisme en ambitie werden daarin gemist. En tot slot in april 2018 de Zandvoortse Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij ontving op de landelijke opendag veel belangstellenden en donateurs bij strandpaviljoen Beach Club 10... Het was een geslaagde dag. Dankjewel, Albert-Jan, voor de maand april. Volgend uur van dit programma doen we uiteraard weer vier maanden. Dus dan gaan we door naar mei en de rest. Ja, de beste zangers. Een favoriete programma van jou, begrijp ik. Ja, ik heb dat dit jaar met veel plezier. Want de kwaliteit van de zangers was ook zo divers. Dus je kreeg ook hele diverse. Uh, ja, laten we zeggen, vertalingen van de diverse artiesten. Ja, nou was er een Davina Michel. Die heeft een nummer gedaan, Duurt Te Lang. En dat is de hoogste nieuwe Nederlandse binnenkomer in de top 2000 op 477. Hier is hij. Even als een mesje in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leven. En die liefde kreeg ik vaak in overmaten. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want ik had me superheld. Je had je vrienden net er vaak over mij verteld.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 je weer stevig vast en leg mijn kleren weer terug in de kast. Dus ik hou je nog een poosje vast. Zelf vergeet je nog een poosje was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde neer in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. We tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang. Wat een geweldig programma is het ook, hè? Die uh, beste zangers. En Davina Michel, dit jaar en dit uh, in de top 2000 uh, met uh, deze single. Het duurt te lang. Ze komt nieuw binnen op nummer 477. In orde, dus die reacties, ja, en terecht... Want het is een hele mooie uitvoering van de plaat. Wij gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. Daarna zijn we er nog twee uur lang. Met Stansvoort op zaterdag. En Stansvoort op maandag. Als je naar de herhaling van dit programma luistert. Guess she gave you things I didn't give to you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 Since they're Fight it, I had hoped you'd see my face And that you'd be reminded That for me, it isn't